Duitsland maakt zich zorgen om de laatste coronacijfers. In een dagtijd kwamen er daar 11.000 nieuwe besmettingen bij. En het Duitse rivm noemt die situatie zeer ernstig. Joord correspondent Wouter Zwart. Je ziet dat de besmettingshaarden in Duitsland zeg maar, tot vorige week nog beperkt bleven tot euh, nou, met name de hoofdstad Berlijn, een aantal andere grote steden en dan de grensgebieden met name langs Nederland en Oostenrijk, Tsjechië. Nu zie je dat langzaam maar zeker het hele land rood begint te kleuren. Ook in andere landen gaat de verkeerde kant op. Tsjechië en Ierland... gaan vanaf vandaag in lockdown. En in Spanje roept de minister van Volksgezondheid... om drastische maatregelen. Daar zijn nu... meer dan 1 miljoen coronabesmettingen. Het gaat niet goed met de vicepremier... en minister van Buitenlandse Zaken... van België. Sophie Wilmes van MR is opgenomen op intensieve zorg... in een Brussel ziekenhuis met een coronabesmetting. Wilmes is 45. Vorige week zei ze al dat ze besmet was. Waarschijnlijk is dat in huis gebeurd. En nu ligt ze dus op de IC. Lange Frans zegt dat hij de uitspraken over een aanslag plegen op premier Rutte uit zijn podcast had kunnen knippen. Excuses biedt hij niet aan, wel zegt hij dat de schaar erin had gemoeten. De podcast stond ook op zijn YouTube-kanaal dat gisteren verwijderd is... omdat het niet voldoet aan de regels van YouTube. In Amsterdam hebben mensen bloemen neergelegd voor de Franse leraar Samuel Paty. Die werd vorige week vrijdag op straat vermoord... nadat hij in een les aandacht had besteed aan cartoons van de profeet Mohammed. Wat afgelopen week is gebeurd in Frankrijk... is een hele grote aanslag op onze vrijheid van meningsuiting. Iets wat ik heel hoog heb zitten. En we als samenleving alles aan moeten doen om te waarborgen dat het ook blijft bestaan. In de vrijheid om gewoon te kunnen zeggen wat je wil die op deze manier eigenlijk een tik heeft gehad. En het wordt echt tijd dat men zich stevig uitspreekt tegen deze radicale verschijningsvorm van een religie. Gisteravond was er in Frankrijk een nationale herdenking voor de leraar. Het weer, mix van wolken en zon, maar het kan ook even regenen. Het is 15 tot 19 graden. Morgen in de ochtend droog, maar later opnieuw kans op een bui en maximaal 17 graden.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 Danvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZM op tv, radio en internet. Z met nu ZM luncht, je stommel through je days. got je haar hang low. Je sky is a shade of gray. Like a zombie in a maze.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 Side. So you lock the door, but don't you stay there. Dames en heren, hier op ZFM Zandvoort met ZFM Lunch, de, runge, de lunchroom. Ik verspreek me alweer in de eerste seconde van vandaag. Donderdag 22 oktober en daar ben ik weer een keer, Jelmer Koper, op de donderdagmiddag van 1 tot 3. 27 augustus was de laatste keer, maar ja, hè, we hebben ook wel een keertje vrij van school, dus daar zijn we dan. Uh, samen met een klasgenootje van mij, vriendin van mij, Joella. Goedemiddag, uh. hallo. Leuk dat je er bent. Oh, ik zet even de verkeerde microfoon open, zeg nog een keer hallo. Hallo allemaal. Ja, hallo. Dan weten ze ook dat jij er bent. Eigenlijk doe ik natuurlijk ook altijd op de donderdag met mijn sidekick Lucy... maar zij kan er vanwege omstandigheden helaas niet bij zijn. Desondanks, we hebben nog genoeg mooie muziek ook voor haar... en genoeg items om te bespreken, dus dat komt helemaal goed. We beginnen zo even eerst het verhaal van Joelle zelf, want... Ik ben een donorkind. Ja, en dat is natuurlijk best wel bijzonder. Dus daar gaan we het zeker zo meteen over hebben... We hebben altijd ook nog een stukje humor en daarnaast houden we, houden we je natuurlijk op de hoogte uh, van het nieuws uit Zandvoort en de regio. Uh, we gaan in het tweede uur ook even met oog en oor debatplaats door. Dat is dan het opmerkelijke nieuws of iets wat opviel in Zandvoort. De afgelopen week is ook een rubriek in de Zandvoortse Courant. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon opmerkelijk nieuws dat ons in het algemeen opviel uh, binnen en buitenland. Dat bespreken we ook even. Uh, het weer komt weer voorbij en uh, de recept, het recept van de dag sluit een beetje onze uitzending af zodat u weer weet wat u komend weekend kan gaan maken. En uh, ik uh, zeg alvast, het is een uh, heerlijk recept. Uh, dus uh, blijf zeker luisteren. Uh, we, gaan, uh, we hebben natuurlijk ook altijd bij uh, de ZFM Lunchroom een uh, artiest van de dag. En uh, hij is vandaag, uh, dat is vandaag uh, Yves Berendsen. Natuurlijk uh, de uh, artiest uh, uit Zandvoort, de zanger. En uh, heeft al vele covers gemaakt, vele eigen nummers ook al uh, ondertussen... Uh, maar deze viel op uh, vier maanden geleden en toen wilden we hem al een keer gebruiken in het programma. Maar daar hadden we steeds geen tijd voor. Nou ja, nu wel. Uh, maar liefst drie nummers komen er, uh, de, komen er vandaag voorbij van hem als artiest van de dag. En uh, hier is uh, Yves Berendsen met het nummer She.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 She goes I've got to be The meaning of my life is she, she, she. Ja, dat was uh, eh Berendsen hier op Zet of Hem bij de Zet of Hem lunchroom onze artiest van de dag vandaag 22 oktober en uh, ja, dit nummer is natuurlijk ook al een keer uh, met een wat Franser accent gezongen door Charles Aznavour. Die vind ik persoonlijk mooier, maar deze mag er ook zeker wel zijn. En zeker natuurlijk omdat de artiest uit Zandvoort komt, is dat extra bijzonder. We gaan even over naar het eerste onderwerp en dat is donorkinderen. Want ja, uh, je hoort er misschien de laatste tijd steeds meer over of uh, ja, in het nieuws komt het wel eens voorbij. Maar vandaag hebben we er iemand in de studio zitten. Joelle, goedemiddag nogmaals. Goedemiddag nogmaals. Ja, ik ben Hetzelfde. eigenlijk als eerste natuurlijk wel benieuwd... Uh, uh, wat jouw verhaal is in het korte als donorkind. Dat is een goede vraag. Ik, ik zou het proberen zo kort mogelijk samen te vatten. Um, nou ja, ik ben altijd opgegroeid met weten dat ik een donorkind was. Ik ben van twee moeders. En uh, rond mijn zestiende ben ik erachter gekomen wie mijn vader is. Ik heb hem kunnen ontmoeten. Ik was van een bekende donor die bekend werd op mijn zestiende. Mm -hmm. En toen kwam ik erachter dat ik... Uh, een van 32 halfbrotstussen ben. Zo, dat is nogal wat. Zeker. En, uh, en uh, je hebt, uh, heb je daar al veel van kunnen ontmoeten? Ik denk dat ik nu zo ongeveer... een derde ontmoet heb. Ongeveer. Oké, okay, oké. Okay. En uh, wat ik dan ook meteen tegenkom... als ik uh, jou opzoek op internet... Uh, is een blog over dit alles. Mm -hmm, Wanneer ben je daarmee is. begonnen? Nou, eigenlijk aan het begin van het traject eigenlijk... dat ik startte om mijn vader te ontmoeten. Um, in het begin wist ik dus niet dat ik broers en zus had. Dus ik schreef in het begin alleen over mijn vader. En um, eigenlijk vanaf... je kan eigenlijk vanaf 2016... het jaar dat ik dus de processen ging om mijn vader te ontmoeten... Um, kan je eigenlijk mijn hele leven teruglezen als donorkind eigenlijk. Alle emoties die er doorheen zijn gegaan... van het ontmoeten van mijn vader... erachter komen dat ik broers en zussen heb. En eigenlijk alles wel. Oké, okay, oké. Okay. En uh, uh, dat blog is natuurlijk ook ergens te vinden. Ja, zeker. Uh, je kan dat sowieso vinden. Sowieso via Facebook heb ik een pagina voor mijn blog. Dat is Missing Side Kit of 19 en, een Mooie uh, naam. Uh, dat je. Va valt meteen op. Uh, wel creatief bedacht. En uh, uh, ja, er zullen vast wel meer mensen zijn natuurlijk uh, die een donorkind zijn. Uh, dus mensen die in hetzelfde schuitje zitten, zeg maar. Een community. Ben je daar een beetje actief in? Zeker. Uh, ik ben een voor Stichting Donorkind En um, ben daar ook in de online community best wel actief. Um, ik probeer zoveel me mogelijk mensen internationaal, maar ook gewoon nationaal in Nederland... probeer ik uh, te ondersteunen, ook bij hun eigen zoektocht. Maar ook gewoon om onze gevoelens met elkaar te kunnen delen. Oké, okay, op welke manier doe je dat dan bijvoorbeeld? Um, nou ja, ik heb bijvoorbeeld een vriendin die ik heb leren kennen online. Die komt uit Duitsland. En uh, zij is van een Deense donor die niet bekend is. En ik heb haar geholpen om in contact te komen met haar broers en zussen. Oké, okay. okay, dus in ieder geval de broers en zussen dan wel. Ja. Maar niet de donor. Nee, helaas nog niet. Uh, we zijn helemaal wel met een DNA-onderzoek bezig. Maar dus dat loopt nog steeds? Dat loopt nog steeds. Het is heel moeilijk um, als je van een Deense donor bent... om zeg maar op zoek te gaan naar je vader... Oh ja, ja, ja. en uh, uh, uh, ben je daar dan veel mee bezig in het dagelijks leven? Uh, ik kan zeggen van wel, ik, ik was misschien vroeger wat meer actief in, maar ja, het is school nu. Ik, uh, ik heb um, ondertussen denk ik zo'n, ik, ik weet niet eens de, hoeveel de aantallen, niet precies, maar ik denk dat ik ondertussen vier donorkinderen in zoektocht heb geholpen, waar als resultaat is uitgekomen dat ze hun vader hebben gevonden. En um, over donorkind zijn zelf... ja, ik denk dat ik er... Ik kan zeggen als het gemiddeld donorkind... dat ik er wel wat meer mee bezig ben... dan andere mensen. Ja, ja. En uh, nou, misschien een beetje een gekke vraag... maar uh, als je dan natuurlijk een donorkind bent... jij hebt twee moeders. Ja. Hoe is dat? Ja, het is al je hele leven... dus je weet niet anders. Nee, ik weet niet anders. Maar kijk, weet je... ik, ik groeide op met het besef van... oké, okay, ik, ik heb een donorvader en ik heb twee moeders... Eigenlijk, zolang ik me kan herinneren, weet ik dat ik een donorkind ben. Het eerste gesprek wat ik me kan herinneren... was nog in de woonkamer richting de keuken, zeg maar het stuk. En dat ze vertelde van ja, je hebt een zaadje, je hebt een ijzel... en daar kom je dus als baby uit. En ja, je, je hebt dus een vader ergens, maar die kan je nu nog niet ontmoeten. En dat toen was ik, denk ik, vijf, zes. Oké. Okay. oké. Okay. En uh, de, de, de, de, ja, als dat de privé is, maar waarom kon je hem nog niet meteen ontmoeten? Nou ja, ik ben dus van een, uh, ja, van, als ik zei, van een donor, van een donorvader. En um, mijn ouders hadden ervoor gekozen om een, um, een B-donor te kiezen. Dat betekent dat je de identiteit van je uh, biologische vader kan uh, achterhalen als je 16 bent. En um, ja, zo heb ik dat zodoende toen ik 16 werd, uh, heb ik een aanvraag gedaan via de overheid. En zodoende heb ik hem toen via die weg kunnen ontmoeten. Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke mooi en uh, interessant ook. We praten er zo sowieso nog even over verder. Maar we gaan eerst nog even naar muziek. Hier zijn Susanne en Freek met Sneller erbij, De Overkant. Ze noemen in het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor je leven, een kroeg in één keer.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 Kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van angst daar is iedereen dichtbij. En het is waar wat ze zeiden: De stil hier aan de overkant, Maar dat maakt op zich niet uit. Ik kom ergens anders thuis. En ja, daar rijdt de trein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 Dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen, mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Maar ver weg van angst, daar is iedereen dichtbij me. En het is waar wat ze zeiden: Het is stil irado opakom. Hier is geluk nog heel gewoon en de lucht verdomd schoon. Het is stil irado opakom. Iedereen is gaan studeren, ergens anders proberen.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 Af en toe, dat kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij. En het is waar wat ze zeiden: hier aan de overkant. Suzanne en Freek. en Snelle. Ja, het wordt een steeds grotere groep. Uh, mooi nummer dat ze afgelopen augustus maakten: De overkant. Hier op ZFF Zandvoort, natuurlijk. We praten nog even door uh, met uh, Joelle over. Uh, Donorkinderen, want uh, dat, is, uh, dat is altijd een interessant onderwerp van het gesprek. Uh, maar wat ik ook te weten ben gekomen. is dat er een documentaire is gemaakt. over dit alles. Ja, dat of, is het. Ja, hoe heet die en waar gaat het, zeg maar, een beetje over? Nou, het is, de documentaire is een aantal jaar geleden gemaakt. kwam uit in uh, 2017. En dat is, de documentaire heet Vader Onbekend. En um, er is een donorkind, genaamd Willemijn. de maakster, die eigenlijk op zoek gaat. Um, naar haar vader, en ondertussen ontmoet ze andere donorkinderen en legt ze hun oh, verhaal vast. Okay. En uh, ja, onder dus, andere Dus de, dus de donor uh, of de documentaire maker is zelf, ook, is, die, ja, is zelf ook een donorkind. Ja, dat klopt. En um, ja, ze heeft onder andere dus mij geïnterviewd en ook andere donorkinderen, juist weer met andere verhalen. Oké, okay, oké. Okay. En hoe was dat om. Uh, ja, hoe word je daar überhaupt voor gevraagd of hoe vonden ze jou, zeg maar? Nou ja, uh, ik had via Stichting Donorgekind al heel vaak aangegeven. van. Ja, ik zou heel graag een documentaire willen maken. of een onderdeel van, willen zijn van iets met nieuws. of zeg maar dat ik een bijdrage kan leveren aan de community. En ja, toen was het zo van. Oké, okay, uh, we zoeken donorkinderen. Joelle, leg like je dit wat? En toen was het van. Uh, ja ja ja ja, ja. Want, want je doet ook andere dingetjes hè? je hebt wel ook gefigureerd in dingen en zo mm -hmm. vind je dat echt leuk om uh, ja dat zal wel ja, natuurlijk om uh, dat soort dingen te doen ja zeker ik hoop ook in de toekomst um, om ergens sowieso richting tv of documentaire dingen te gaan maken ja. zo, echt producties waar ik dan dingen ja. kan gaan leveren aan de maatschappij. Daar is een hele leuke opleiding voor. Ja, dat is een hele leuke opleiding voor. Waar we op zitten. De journalistiek. Opleiding. Ja, journalistiek HBO, Hogeschool Utrecht. Ja, helemaal top. Zeker, zeker aan uh, Maar. <laughs> uh, die documentaire inderdaad, die is vast nog wel ergens terug te kijken NPO Ja, ja zeker uh, Volgens mij was dat via npo het volgens mij, En of via gewoon iets van Docu's uh, Wat was de naam ook alweer? Vader onbekend Als je hem in Google typt, dan uh, staat hij gelijk bovenaan Oké, okay. oh, okay. wat... ja oh, Dat begint me nu ineens Volgens mij was dat best wel een, een groot uh, iets toen toen dat ja, uitkwam. Ja, uiteindelijk Veel aandacht. aandacht. Ja, er was zeker veel aandacht geweest bij verschillende radiostations. En uh, ja, ze hebben het helemaal zelf gesubsidieerd. Dus dat is uh, ja, dat ja, goed Ja, gaan. precies. En uh, dan nog even ter terugkomend op wat je er in het dagelijks leven mee doet. Uh, de, de, wat we, waarom vind je het zo belangrijk? Want er zijn natuurlijk ook mensen als donorkind die er niet zo actief mee bezig zijn. Maar waarom vind jij het wel belangrijk om dat te doen? Nou ja, ik ben eigenlijk de stem voor de mensen die zichzelf niet durven uit te spreken. Er zijn genoeg donorkinderen die het niet kunnen... omdat de mensen om hem heen niet weten dat ze een donorkind zijn. Ja. En ik wil eigenlijk een soort van een, een, een stem zijn en een voorbeeld voor andere donorkinderen. En zorgen dat ouders uh, snappen waar wij ook als donorkinderen doorheen gaan. Oké, okay, oké. Okay. Ja, want uh, uh, uh, uh, uh, dat gaat bij jou wel goed ja zeker. Of, er, of heb je er ook wel eens uh, last door ervaren... dat mensen je anders gingen zien? Ja, dat niet per se. Niet per se doordat ik een donorkind ben. Ik bedoel, dat is niet het allerraarste of zo. Um, maar het is wel zo van... Mensen denken wel van ja, oké. Okay, um, maar de mensen waar die dan bijvoorbeeld... Uh, ik heb bijvoorbeeld DNA-test gedaan... Uh, als ik zeg van ja, uh, van mijn vaders kant en hij was mijn donorvader, dan wordt overigens gezegd: Oh, yeah. ja. Ja, is, is, nou ja, uh, dat is dan een reactie. Maar heb je ook verhalen gehoord dat het wel echt gewoon echt heftige reacties van, uh, dat mensen kregen? Nou, ik zelf niet. Maar ja, ik heb ook bijvoorbeeld een van de meiden in de documentaire waar ik in zit in vader omkend, uh, die is ermee gepest. Um, Want ja. u was van al lees aan de moeder. En ja, ik denk dat het heel verschillend ligt in wat voor community en gemeenschap je opgroeit. Of daar ja. acceptatie in is. En ook ja, op school hè, is daar een belangrijk onderdeel van. Zeker, dat u, onder andere. Dat je, dat je gewoon een fijne school hebt en een goede school. Mm -hmm. het begint op de middelbare school. En ja, dus wordt er op een een of andere manier aandacht besteed op middelbare scholen over dit onderwerp? Uh, ik denk ikzelf... denk het helemaal niet. Want uh, de eerste keer dat ik er zelf over sprak... was uh, toevallig ook op mijn middelbare school. Uh, toen heb ik een presentatie gedaan... over donorkinderen. En toen was het van... wow. Ik had niet geweten dat het eigenlijk zo complex is. Ja. En dat is het ook. Want uh, ja, ik heb geluk dat ik van een bekende donor ben. En... Uh, Thank you, moms. Uh, <laughs> maar er zijn genoeg donorkinderen. Vrienden van mij die van anonieme donoren zijn. En um, ja, die nog moeten strijden om voor hun rechten. En daar help ik ook aan ja. mee. Want er zijn genoeg mensen die niet weten dat ze... Um, Donorkind zijn nee. of wat hun rechten zijn en dat probeer ik juist duidelijk aan te geven. Bijvoorbeeld op ja. mijn blog, want mensen gaan googelen. Ik, ik krijg vaak genoeg mensen van ik had laatst toevallig nog een donor die me die mijn een had gestuurd van ja ik ben een proces uh, bezig om uh, een kind van mij te ontmoeten. Uh, ja, heb je advies? Kijk, en daar doe ik het dus ook voor gewoon, ja. om mensen te inspireren. Gewoon, gewoon voor beide kanten advies uh, en zo geven. Ja. Nou, dat is, uh, dat is hartstikke mooi. En uh, uh, stel. Er zit nu iemand te luisteren in Zandvoort of daarbuiten. Of iemand die dit terugluistert, waar ook ter wereld. Nou ja, dan even in Nederland. Uh, waar kunnen ze terecht als ze bijvoorbeeld een vraag aan jou hebben... of over het gehele onderwerp? Nou, sowieso bij Stichting Donorkind. Stel, je bent zelf een donorkind of een donor. Of misschien een ouder. Een beetje, en durf je het nog niet te vertellen aan je kind? Dan kan je altijd advies vragen via Stichting Donorkind. Mm -hmm. um, je kan mij vinden gewoon uh, via Google gewoon als je Missing Site uh, Kit of V19 opzoekt, dan vind je mij gelijk. En dan uh, is het waarschijnlijk dat als je een bericht stuurt, dan antwoord ik binnen een paar minuten. En mocht je echt actief op zoek willen zijn, dan uh, zou ik je aanraden om uh, als je van een anonieme donor bent je bij Vium aan te melden. Daar kun je gratis DNA-testen doen als je in contact wil komen met je donorvader of met eventuele zussen. Oké, okay. nou dat is uh, helemaal duidelijk. Je hebt ook want we moeten natuurlijk weer nu even naar muziek, maar die is lekker toepasselijk. Ja, zeker. Uh, ik kondig nu aan dat liedje Family Tree. En voor mij betekent het eigenlijk... Ja, ze zeggen ook, that's my family tree. And if you know about them, then you know about me. My tree. Ja, oké. Okay, nou, we gaan luisteren. Dankjewel. Nou, we gaan luisteren. Dankjewel. That's my family tree, from primary right through secondary. If you know about them, then you know about them. Ten years deep and still the same company. I ain't never gonna change my company. Mom said, son, but carefully your company, because your company shows you are. I went from nothing to something and still ain't changed. Still getting on the bus and the train. Still living in the same old place and still thank God for every breath I say. Mitchum, where I grew up, before I leave my home. No spuds, Just hugs Show my crew love When we roll to a show We don't queue up They wanna act like we're friends And they know us Quick drop from night, yeah, they love us You're the type of person I trust No questions asked You just always show up That's my family tree That's my family tree No bad vibes Just good energy If you know about them Then you know about me So That's my family tree That's my family tree From primary Right through secondary If you know about them people are eating too. If it's beef, my people are beefing too If I'm dying, my people are dying too I ain't got time, but I'm trying to make time for you I don't speak anymore, I just make music My family's back for anything they wanna do So we stay strong every single time When our highs and our lows come I promise I'm always gonna get through Mitchum, where I grew up Before I leave my home, I do my shoes up No spuds, just hugs, show my crew love When we go to a show, we don't queue up They wanna act like we're friends and they know us Quick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 that's my family tree. That's my family tree. Say, that's my family tree. That's my family tree. That's my family tree. That's my family tree. You know about them, you know about me. Ramsey, als ik dat goed uitspreek, heeft uh, miljoenen volgers op uh, YouTube en uh, andere streaming kanalen. Dus die is vast wel terug te vinden met ook uh, hun uh, andere mooie liedjes. Prachtig nummer dit, Family Tree van Ramsey natuurlijk. We gaan even over naar de nieuwsflits. We hebben er nog geen jingle voor, dus dan doe ik de film maar wat harder. Uh, <laughs> allereerst, de, de groot onderhoud aan het riool boulevard Pauluslood... ...begint volgende week. Ja, dat is die boulevard een beetje aan de zuidkant van het strand. Uh, maandag 26 oktober begint aannemer Koninklijke Oosterhof Holman... ...met de vernieuwing van het riool onder de bou boulevard Paulus Lood. Op het ingenieur Geeffried Hofpijn is inmiddels een terrein... ...met bouwkeet, depot en materialen ingericht. De werkzaamheden gaan naar verwachting tot begin april volgend jaar duren. Het huidige rioolstelsel onder de boulevard Paulus Lood... ...heeft het einde van zijn levensduur bereikt... ...en wordt vervangen door een gescheiden systeem... Dat wil zeggen dat de afvoer van hemelwater gescheiden van het riool wordt ingericht. Die afkoppeling leidt tot een geringere belasting van het systeem en geniet ook uit milieutechnische overwegingen de voorkeur. Doorgaand verkeer zal naar verwachting geen of nauwelijks hinder van de werkzaamheden ondervinden, wel zullen telkens op de plekken waar wordt gewerkt de parkeerstroken tijdelijk buiten gebruik worden gesteld. De vernieuwing van het riool is onderdeel van de totale herinrichting van de Boulevard Pauluslood. Het is de bedoeling om oktober volgend jaar te beginnen met de daadwerkelijke herinrichting van deze boulevard. Uh, dan nog even terug naar de Haltestraat, weer een ander mooi deel van Zandvoort. Nou ja, sinds dinsdag natuurlijk uh, opvallend stil. Uh, maar de afgelopen maanden is de Haltestraat in de week einde afgesloten geweest... om voor de horeca-ondernemers een uitbreiding van het terras mogelijk te maken... Nou ja, deze regeling verloopt in principe op 1 november. Maar aangezien vorige week uh, de, de, de horeca weer verplicht uh, moest sluiten... is besloten om deze afsluiting op te heffen. En uh, uh, ja, de, ook de paaltjes en blauwe hekken, alles uh, wordt daar weggehaald. Uh, uh, en mocht er op een gegeven moment weer een situatie zijn in de toekomst... dan kan er altijd natuurlijk over nagedacht worden... om deze uh, uh, afsluiting uh, opnieuw uh, in het leven te roepen... Uh, maar dat even over de Haltestraat En we hebben ook nog een spreekuur van het college. Dat gaan ze helemaal hip doen, digitaal. Ja, dat zeker. Uh, het college is na een begonnen... met een wekelijkse inloopspreekuur. Inwoners en ondernemers konden binnenlopen... en hun vragen of zorgen delen met de burgemeester en de wethouders. Vanwege de aangestrepte regels is dat nu niet meer fysiek mogelijk... maar het spreekuur gaat natuurlijk telefonisch door. Het college vindt het belangrijk dat om beschikbaar te zijn... voor alle inwoners en ondernemers... En zeker in deze moeilijke tijd. De gemeente hoort graag waar u mee zit. Welke vraag u heeft of u waar u tegenaan loopt. Door de, door de aangescherpte maatregelen is de vorm van dit spreekuur nu gewijzigd. In plaats van de inloopspreekuur op locatie kunt u nu wekelijks de burgemeester of een van de wethouders spreken tijdens een telefonisch spreekuur. Het tijdstip blijft gelijk. iedere woensdag tussen. Tussen 4 en 5. Ja, dus mensen, die vragen die u op Facebook stelt, kunt u dus ook stellen aan de wethouder en burgemeester, de verantwoordelijke zelf. Dus doe dat zeker. Maak daar gebruik van iedere woensdagmiddag van 4 tot 5. Ook Joelle bedankt voor deze bijdrage voor de nieuwsflits. We gaan weer even naar muziek. Hier. Uh... Ja, Hier zijn de Beatles. Beatles. Ja, zij mogen er ook nog zijn op ZFM Zandvoort in de ZFM Lunchroom. Daar zijn we weer even. Net natuurlijk de nieuwsflits voorbij geweest. I want to hold your hand van de Beatles hoorde u daarna. Ingestuurd trouwens door een van mijn vele fans van dit programma via Instagram. Ja, daar kan je natuurlijk mij volgen en dan doe ik altijd even woensdagmiddag. Heb jij nog een leuk liedje? En Dan komen er we best, best wel eens, soms ook helemaal niets, maar soms komen best wel leuke reacties op. Uh, we gaan even over naar het opmerkelijke nieuws. En dan een beetje binnen- en buitenland. Uh, we gaan nu als allereerst naar een Chinees eiland Hainan. Want met een groep van 30 dieren is de Hainan-Gimon-brug... op het Chinese eiland Hainan de meest bedreigde primaat ter wereld. Een aap is dat. Ik zei net brug, maar het is dus een aap. De dieren durven niet over de grond te bewegen en leven dus enkel in bomen. Decennia van houtkap hebben groepen van elkaar geïsoleerd... waardoor het aantal dieren langzaam afnam... Onderzoekers hopen dat kunstmatige touwbruggen de oplossing zijn. Zo kunnen de apen zich over een groter gebied verspreiden... en wordt het soort hopelijk van uitsterven gered. Nou ja, mooi dat daar onderzoek is naar gedaan. En dan kunnen ze daar weer vrolijk aan de touwen slingeren. Als aap natuurlijk. <laughs> Ik vind het altijd wel leuk om dit soort nieuwtjes even door te nemen. Want ook afgelopen nacht... Misschien was u wel buiten om twee uur nachts, Lijkt me niet vanzelfsprekend... Om um vijf uur moet ik zeggen. Want toen waren er elk uur dertig vallende sterren te zien. En dat dus met een oogtepunt uh, vijf uur. Uh, de, dan kon je in Nederland je wekker zetten. En dan uh, de, de meteoroloog van Weerplaatsen in gesprek met nu.nl. Uh, dan, uh, dan is de hemel het helderst en zijn de sterren het best te zien uh, door de wolken heen. Uh, maar niet getreurd, want ook de komende dagen is het in mate, mindere mate... maar is wel degelijk te zien de vallende sterren in de nacht. Wow. Uh, dus dat is altijd hartstikke <laughs> mooi. Heb jij er wel eens eentje gezien? Nee, helaas niet. En jij, Jammer? Nee, ook niet. Nee, uh, nee, ja, nou ja. Misschien had ik er wel één kunnen zien... maar ja, ik ga niet midden in de nacht opstaan daarvoor. Nee, omdat we hier zijn. Hier, Ja, hier uh, inderdaad. Ja, als ik dat vannacht had gedaan... dan had ik hier nu niet uh, <laughs> nee. zo, zo gestaan. Uh, dan nog even kort dit over een Russische duiker. Misschien uh, heb je het wel voorbij zien komen van de week op de uh, opmerkelijk nieuwspagina van Nu.nl. Want een Russische duiker had vorige week in de Japanse zee een bijzondere ontmoeting met een beluja. Uh, en wat is dat dan weer? Dat is ook een dier. De dolfijn zwom twintig minuten om hem heen en liet zichzelf aaien. Een bijzondere ervaring waarvan ook een filmpje terug te vinden is op de website van Nu.nl. Een mooi filmpje om te bekijken. En uh, ja, dat blijft toch altijd speciaal, dat contact tussen mens en dier. Zeker als het verder gaat dan een kat of een huisdier of dat soort dingen. Uh, uh, uh, ja, een, een bijzondere ontmoeting in de Japanse zee. En zo zijn er nog vele bijzondere ontmoetingen. Uh, uh, dan gaan we nu weer even naar muziek. Uh, leuk dat je nog steeds luistert. Wil jij nou ook een nummer insturen... Ik weet niet of we daar nog ruimte voor hebben, maar ik kan het altijd vragen. 023 -573 -0393. de WhatsApp-lijn ligt hier naast me. Dus als je een berichtje stuurt, dan lees ik het meteen. En uh, wie weet komt jouw verzoekje dan wel in de uitzending. We, gaan, uh, we hadden net de Beatles met uh, I Wanna Hold Your Hand. Maar dit is ook wel echt een mooie van uh, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Jouw microfoon is nog niet open. Uh -huh. uh, lekkere muziek. Dat horen we ook uh, van uh, de enthousiaste luisteraars. Knock in all heavens door. Bob Dylan hier op ZFM Zandvoort. Die wordt hier ook nog steeds gedraaid, uiteraard. En uh, ja, dan is het nu iets over... Uh, het is nu bijna... De, ja, hoe noem je dat? Het is, Quart -quart -quart? het is tien over half twee. En dat was meestal een beetje zo, een beetje de, dat de tijdschema... dat uh, mijn sidekick Lucy een nummer meebracht en uitzocht en liet horen... Uh, vandaag had ik sowieso al een suggestie voor haar... om dat dan als haar liedje te laten zijn. Uh, maar ze is er vandaag helaas niet bij. Maar we gaan natuurlijk toch dan speciaal voor haar een nummer draaien. Uh, van Danny Vera. En uh, dat is dan niet Rollercoaster of Hold On To Let Go. Uh, want het zijn prachtige nummers bedoel ik. Maar ja, daar, dat, dat, uh, dan kan je ook naar Sky Radio luisteren, zeg maar. Maar we zijn hier voor ZFM Sand voor dus ook de nieuwste muziek. Uh, Danny Vera met zijn nieuwste single The Wait. Dus uh, extra speciaal even voor Lucie van Brugge, Mijn sidekick van ZFM Lunchroom de afgelopen maanden vandaag er helaas niet bij. Maar vast wel weer een andere keer, wie weet, tegen de kerst. We gaan dus luisteren naar Danny Vera met The Wait. Close to dawn, I turn so deep inside. Elke keer als ik Danny Vera aanzet op ZFM... dan geeft dat toch wel gewoon een bepaald gevoel. Lekker warme muziek uh, met zijn stem. Danny Vera met The Wait op uh, ZFM Zandvoort. Dat is zijn nieuwste single. En uh, ja, we gaan even over naar het volgende. Want uh, ik moet iedereen en de luisteraar thuis... en jij, uh, jou ook, uh, Joelle, een fijne Faro-dag wensen. Faro-wat? Een Faro-dag. Weet je dat niet? Onze Faro is vandaag jarig. Welke? Faro-der Nederlanden, Ander, uh, Arjan Hendrik Lubach. Okay. Gefeliciteerd. Nee, <laughs> dit moeten we natuurlijk even uitleggen. Het is uh, vandaag 22 oktober. En uh, vijf jaar geleden, uh, ergens in uh, mei... maakte uh, Arjen Lubach met Zondag met Lubach... een item over de monarchie in Nederland. En dat het natuurlijk best... Uh, nou ja een beetje vreemd is dat uh, 200 jaar geleden iemand zei... ik ben nu jullie koning en dat duurt nog steeds zo voort. Nu maken ze zelfs reisjes naar Griekenland van twee uur. Uh, <laughs> maar hij heeft dus een, toen een actie opgezet van uh, zijn verjaardag, 22 oktober... Uh, uh, uitgeroepen tot Nationale farao dag nou, Dat heeft hij in zijn programma gedaan, dus echt officieel is het niet. Het is ook nog niet echt officieel gevierd. Maar uh, mensen die fan zijn van Zondag met Lubach... Uh, die klinkt dit nu wel bekend in de orde, hopelijk. Um, maar daarom even uh, aan te sluiten... want een mooi bruggetje naar humor uh, van Arjen Lubach naar humor... is natuurlijk snel gemaakt. En uh, dan uh, kijken we even terug naar... Uh, een van zijn eerste uitzendingen dit seizoen. En uh, dat ging over carnaval. Dat is ook een feest dat uh, volgend jaar uh, waarschijnlijk niet door kan gaan. Maar... Dan moet er er natuurlijk wel de carnavalshit zijn, en uh, daar heeft het programma weer een geweldig stukje van gemaakt. Dus daar gaan we even luisteren naar de audio daarvan. 24 je thuis met het Carnaval Infectie Festival. Waar is mijn loopneus? Waar is mijn neus? Van voor naar achter, van links naar rechts, van voor. Feest kan beginnen, want wij blijven binnen. Immuniteit. Ik zit met dieren ik gommers op mijn water je handen stuk op, kon er bij me a to the tropics? Of was ik maar op Osterhuis gebleven? En andere gevoelige liedjes van eigen bodem. Als er een virus komt, en als je dan moet niezen, mag dat dan in je maal? Droom weg bij je viroloog tegen mij, alsof ik een kind was, of bij de hoogste nieuwe binnenblijver. Longen, die zijn zwaar uit de tas. ja mijn longen. Oh, ik heb zoveel last van mijn longen, vind het eigenlijk niet leuk om zoveel afstand hartverscheurende hey, hey, hey. ja, dat moet het. Hey, hey. met gewoon letsel. Lekker lommen, wolf, zal je, alle wolf, zal je, ik heb het allemaal lang, rong, rong, Leerzame nummers met relevante vragen. Mag je iets gaan drinken met een volle neer? In een verre te kleine ruimte met een ramen dicht. Moet ik dan intuberen? Geniet van Vert Grapperhaus met: Oh, was ik maar van moeder afgebleven? Of Eros Solemio. Ik leef niet in nou. de Als ontvangt u de Dr. bonus DVD met de corona-dodenrit. Ik reis hier met anvossen door het eindeloze woud. De erg rond de dertig mensen worden niet zo oud. Ik moet nu heel vaak hoesten, ja, ik voel het in mijn keel. We moeten echt gaan testen, maar we hebben niet zoveel. Kom je weer, kom je Kinderen vormen geen gevaar. Kom je weer, kom je Hugo is de app al klaar. Kom je weer, kom je Iedereen een tussenjaar. Kom je weer, kom je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 en zij geeft kleur aan de stad En ik heb geen idee wat er met mij gebeurt Als ze lacht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 Ik zonder kleur aan de geen idee ik op de, kleur aan de, de stad, en ik geen idee wat er met mij is. Dat was uh, Snelle met het nummer kleur. En ja, dat geeft natuurlijk altijd wel een beetje kleur aan de uitzending. En zeker ja, gewoon zo tussendoor. Het is altijd een mooi nummer om te draaien. Van Snelle natuurlijk. We hadden al aan het begin van deze uitzending de overkant van Susanne en Freek en Snelle. Maar ja, hè, soms moet je gewoon even een artiest twee keer draaien. En zeker met dit nummer, als we naar buiten kijken, begint steeds wat bewolker te raken. Maar gelukkig hebben we in het tweede uur het weer weer... En, uh, en uh, verder in het tweede uur hebben we natuurlijk nog veel meer interessants. We gaan het nog hebben, even hebben over de zandsculpturen. Want die zijn uh, uh, sinds afgelopen zondag helemaal afgerond. En tot uh, de komend voorjaar te zien in het centrum van Zandvoort. Op uh, uh, drie, uh, vier, vijf verschillende plekken. Dus uh, dat is superleuk. Uh, allerlei informatie daarover. En hoe je ook kan stemmen. Want er is een publieksprijs. Uh, dat hoort u in het tweede uur. En daarnaast heb ik ook nog zondag een uh, interview opgenomen met... Uh, de wethouder Gert-Jan Bluis van Cultuur natuurlijk. Die de, dat interview is uh, zondag al uitgezonden. Maar mocht u dat gemist hebben. Dan maken we daar natuurlijk graag altijd even tijd voor. In onze eigen uitzending. Uh, voor, verder in het volgende uur nog met oog en oor de badplaats door. Het opmerkelijke nieuws uit Zandvoort en de regio. Uh, uh, verder natuurlijk nog nieuws. Ja, alleen maar nieuws. Nou, hoe komt het nou dat we journalistiek doen, eh, grapje? Ja, zeker hè? Ja. Uh, uh, We hebben ook nog een, uh, een, een stukje even nadenken. We hebben nog het recept van de dag. En we hebben natuurlijk bovenal de lekkerste muziek... hier op ZFM Zandvoort bij de lunchroom. Zo ook dit. Prachtige nummer. Een mooi nummer om even naar te luisteren. Ingrid Michaelson met A Great Big World. Het nummer Over You. Tot zo in het tweede uur.